of fear Had ik zo beloofd om het tempo een beetje omhoog te krikken na nou, 11 uur hier bij ZVO. En dat doe ik het toch niet, ja. Ben ik nou een man van afspraken of ben ik een man van muzikale keuzes? Ja. Lastig hè? als je zo'n mooi nummer op je scherm ziet staan als deze van de Rolling Stones. Angie, prachtig. En hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show, het gaat duren tot 12 uur. En je bent natuurlijk van harte welkom. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. En ook dit uur geweldige muziek en een leuke reportage van Jeroen van Gent. Ik ben Johnny Cash. Ik hoor de train a-coming. Het is rolling round the bend. En ik heb de zon niet gezien. Ik weet niet wanneer ik in een prison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 that whistle blowing, I hang my head and cry.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 Natuurlijk de kerstsfeer van de Beach Boys van... Een miljoen jaar geleden, zo lijkt het wel. Frosty the Snowman, natuurlijk. en Johnny Cash. En uh, Folsom Prison Blues. Want hij zong nog wel eens in de bias. En uh, ja, daar was hij meer dan welkom. En er zijn prachtige opnamen gemaakt. Waaronder deze dus. Je hoort het hier bij ZVL. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over de kortingspasjes. Heb jij er ook last van? Vind je ze niet gevaarlijk? Ik wel, want je geeft al snel veel meer uit dan je wil. Uh, hoe het zit... En hoe jij erover denkt, dat hoor je straks hier bij ZVL. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak. seconden voel jij dit ook And Dat zijn dus ook weer. Oh ja, dat is Italo-muziek, geloof ik. Hè? Kok Robin, The Promise You Made. Prachtig. Hier bij ZVL. En Suzanne en natuurlijk met. Als het avond wordt. Ik krijg net een uh, berichtje via WhatsApp. Iemand heeft mijn nummer natuurlijk weer. En die zegt, hé, hey, uh, wat voor een koekjes hebben jullie vandaag bij de koffie? Want je roept dat iedere week, maar vandaag helemaal niet. Ja, dat klopt. Ik ben het helemaal vergeten. Maar we zijn natuurlijk gewoon aan de kerstkrans. En uh, voor mij heb ik hier een stukje met uh, zo'n groen uh, gekonfeit kerstje, zal ik maar zeggen. Of wat is het eigenlijk? Zoetigheid. En hiernaast zijn rode en andere groene. Dus we zijn hier heerlijk aan de kerstkrans met amandelspijs. En uh, niet van de supermarkt, maar hier van de echte warme bakker dus... Oeh, we genieten ervan, maar het is wel heel slecht voor de lijn. Maar wel dankjewel voor je opmerkzaamheid. Want zo hou je ook mij weer lekker scherp vandaag. van de vele vele ja kersthits en klassiekers ja zo kunnen we het wel zeggen joh de Slade natuurlijk met Merry Christmas everybody dus er is niemand uitgezonderd hè en wat hoorde je voor moois ervoor Houdini Dat was wel een enorme verdwijntruc. Je hoorde uh, natuurlijk dual lippen met een van haar aller, aller, aller, aller mooiste hits. Goed, zo meteen, over een paar minuten al, een, uh, ja, een leuke reportage van Jeroen van Gent. Valkeulen van kortingspasjes staat hier in mijn scherm. En dat is natuurlijk logisch, want die kortingspasjes die, uh, zijn natuurlijk privacygevoelig. Maar zet je misschien ook wel aan tot extra aankopen. Je hoort het over een paar minuten naar Carly Simon en natuurlijk Joris Rovijn. Mag ik wat vragen voor de radio ook kort? Ja. Dus, maar, het is best wel kort hoor. Het gaat over die klantenpasjes. Die, uh, je, hebt te, je hebt natuurlijk een bonuskaart, uh, ja. allerlei pasjes van, van bedrijven. IKEA Family Pass, ik noem maar wat. Ja, ik heb er zat. Oké. Okay. Ja, nou, ik dan ik, kan ik gelijk aan u vragen. Mijn hoofdredacteur zei, ga dan maar eens vragen aan de mensen. Want uh, ja, die bedrijven die weten heel veel van je als je, als je zo'n pasje hebt. Ja, alleen je e-mailadres... Ja, en de besteding dus natuurlijk, wat je, ja, wat je koopt wat je, en Ja, zo. dat sowieso. Dat zijn de punten die je ervoor spaart. Dus, dus heeft u wel eens nagedacht over dat idee van uh, mijn privacy ligt op straat? Dus zo'n bedrijf weet wat ik koop? Oh, dat vind ik niet erg. Niet erg? Nee, dat vind ik niet erg. Nee, nee. Oké. Okay. Uh, nee, dat doet me verder niks. Ik vind dat niet zo'n uh, zo probleem. De, want je krijgt natuurlijk korting daarvoor terug. Dus dat ja. is misschien wel een goede. Ja, dan. je spaart daar ja. punten voor waardoor je weer op uh, bepaalde items uh, korting kan krijgen. Ja, dat wel. Op wel kleding wel en uh, ja. Maar dan gekoppeld aan uw gegevens, zijn dan, dit is een hele bestedingspatroon. Hè? Wat geeft u uit? Wat voor producten? Ah, dat mogen ze van mij ook weten. Okay. <laughs> ik ben niet zo moeilijk. Okay. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ja. Heel nou, kort, heel kort, heel ik kort. Heb, ik heb eigenlijk wel haast, maar... Twee, twee, twee seconden. Laat. Het gaat over kortingspasjes. Heeft u wel eens van die kortingspasjes in bezit, bezit en gebruikt u die? Kortingspasjes? Ja, ja, ja, bonuskaart van, van, de, ja, van Albert Heijn bijvoorbeeld. Privacy. Wat, wat doet het bedrijf met de gegevens? Dus u koopt en elke keer is er ja. zo'n linkje. Klopt, ja. Heeft u zich dat wel eens afgevraagd? Dat, uh, dat heb ik mij wel eens afgevraagd, maar ik heb uh, eigenlijk... Ben ik, uh, ja, nee, ik ben er nooit echt in verdiept, uh, zeg maar. Maar ik heb er ook geen negatieve respons of wat dan ook over uh, meegekregen. Geen ervaring ook gehad nee. met zoiets? Nee, nee helemaal niet. Dus uh, gewoon positief kortingpunt, ja. that's it. Nou ja, goed, in, in ruil voor de korting uh, ze geven ze een pasje niet voor niks, is het idee natuurlijk dan. Jawel. Ja. Die maar, gegevens, daar doen ze iets mee, misschien verkopen ze ze wel? Uh, dat ja. Zou kunnen, maar daar ben ik mij totaal niet van bewust. Absoluut niet. Dus geen negatieve uh, ervaringen mee. zeg maar? Absoluut niet, nee. Nee, nee. nee. Ik ben van de radio, mag ik je kort wat vragen? Ja. Oh, wat Even. spannend. He? Nou, er valt reuze mee, valt reuze mee. Ik zal zo vertellen van welke radio, maar het gaat om kortingspasjes van bedrijven. Bijvoorbeeld een bonuskaart of uh, Ikea, IKEA family pas en dat soort dingen. Gebruikt u dat wel eens? Nee, niet veel. Oh, oké. Okay. Okay. U wel. Tenminste... De bonuskaart. Bonuskaart. Ja. Oké. Okay. Nou, de, de vraag erachter is zo van, uh, ja, uh, dan weet zo'n bedrijf ja, wat heel je uit. Ja. Oh. Dan hoef ik u vindt het uh, ja, vervelend. Ja, vind ik eigenlijk niet zo nodig. Nee. U maakt graag gebruik van de korting. Ja. Maar... Ja, ja. Tuurlijk. Dat uh, ja. op zich wel. Maar ze hoeven niet alles van mij te weten. Want zou dat zo zijn? Ja. Maar dat weten ze toch wel. Ja. Dat weten ze toch wel. Weten ze toch? Wel? Ja. Ja, ja, Hoe? hoe, hoe. nou oh, ik heb <laughs> geen idee. Maar ik ben. Uh, ik bedoel, als je. Nou, ik, ik heb wel een idee, als je op Google iets opzoekt, oh ja. dan krijg je con, uh, continu de na je van die. Uh, ja. Dus dus uh, ze weet. Ja, ja, ja. Dus nou ja, dat is alles. Ik ben van Facebook afgegaan omdat ik dat ook vond. Maar. Ik denk gewoon dat, uh, dat alles wel bekend is. Ik heb ook niks te verbergen hoor. Moet ik maar die zeggen. pasjes gebruikt u uh, bewust de niet? Dat is het enige wat ik heb. me verder wil ik wel uh, een ongedoe. Wat mogen, ze, wat mogen ze wel van u weten? Wat, wat mag er wel? Ze hoeven van mij niks te weten. Helemaal niks. Nee, okay. ja. en waarom zouden ze dat hoeven weten? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik snap dat hun het graag willen weten dat ze meer kunnen verkopen. Maar voor mij uit, wat heb ik er van belang bij dat zij alles van mij weten? Niks toch? Ja, mag ik u kort wat vragen voor de radio? Heel kort even. Heel leuk. Nou, vooruit. Het Ga, vooruit. gaat over uh, kortingspasjes, klantenpasjes. Vooral als je het eerst voor het eerst gebruikt, heb je van die, van die kleine lettertjes waar je mee instemt. Zou men dat niet voor andere doeleinden gebruiken, die bedrijven, als je, als je dat als klant gebruikt? Nou, ik denk, ik denk wel dat ze het ook voor andere doeleinden gebruiken, ja. ja. ja gebruikt u het wel eens? Ik gebruik het wel eens, ja, natuurlijk. Je moet ergens mee instemmen om uh, vervolgens uh, uh, je te kunnen registreren. Ja. Wat, wat zouden ze allemaal Ja, ze, gekoop, ze verkopen die gegevens misschien door? Ik denk dat managementgegevens zijn van hoeveel mensen gebruiken onze pasjes bijvoorbeeld. Uh, hoeveel mensen uh, uh, kopen bij deze zaak. Of willen misschien potentieel bij die zaak kopen. Welke tijd van de dag? Uh. Ja, bijvoorbeeld. Zou je dat erg vinden als dat zo zou zijn? Dat die gegevens ja, verhandeld worden, bekend zijn? Nou, als het enige, het enige is waarvoor het gebruikt wordt, vind ik dat niet erg. Maar wanneer je dieper gaat graven en mensen echt gaat. Uh, uh, ja. Als je dieper in de gegevens van mensen kan duiken op die manier, dan vind ik het een slecht plan. Nou, ik heb de bonuskaart. En wat heb ik nog meer? Ja, hier bij de kaarsboek krijg je zo'n puntensysteem, weet je wel. Maar als je daar dan naar mee instemt, ja, puntensysteem, oké. Okay, nee, maar lokale kaarsboek, maar bij het kruidvat, is een heel formulier van hele kleine lettertjes. Ja, heb ik niet, daarom, heb ik, niet gedaan. Ah, heb ik niet gedaan. Speciaal vanwege nee, al die kleine lettertjes? Nee, nee, nee, hoor, nee hoor, nee hoor, ik, ik kom er niet zoveel. daarom. Okay. Kijk waar ik veel kom, denk ik, nou, dat is wel de moeite, weet je wel. Maar dan is het toch zo, bijvoorbeeld die, die Albert Heijn uh, dinges, bonuskaart. Uh, ja, wat weet zo'n Albert Heijn dan van uw... Weet ik niet. Weet ik niet. niet? Krijgt er verder nooit bericht van. De, okay. mail, de mail heb ik hem uitgegooid, van ongewenste e-mail. Nee, valt wel mee. Maar wat zouden ze met die gegevens kunnen ja, doen? Dat weet ik veel. Ze <laughs> doen maar. Ze, <laughs> doen maar. <laughs> ze doen maar. nee toch. Ja, nee. Dat kan van alles zijn, hè. Ja, ze nee. verkopen dat misschien wel door, hè. Zoiets. Uh, hoe, Wat? Ja, sorry, ik ben nog van nou stem. Nee, nee, nee, ik nee, zal niets. wel. Geef niets, nee. ik, ik heb dat hoofdzakelijk hier op het dorp, waar ik ja. al uh, 50 jaar woon. Gewoon lokaal, ja? ja. ja, ja, ja, okay. ja. Mag, mag ik even? Het gaat nu van die kortingspasjes van, van bedrijven. Je hebt de bonuskaart, Ikea ja. Family Pass, noem ze allemaal op. Allemaal pasjes. De vraag is: allereerst, heb je dat? Ja, dat heb ik. Heb we al eens nagedacht over het feit mijn eindredacteur zei... ...joh, ga maar dat maar eens vragen over de privacy. Al die bedrijven die weten eigenlijk precies wat je koopt. Dat knikt al. Ja, ik werk bij de Ordeijn, dus oh. uh, ik ben ermee bekend. Ook met dit soort vragen van klanten. Ja. Die dan vragen van ja, bonuskaart personaliseren. Moet ik dat wel of niet doen? En weten ze dan wat ik allemaal koop? En hoe zit dat in elkaar? Nou ja, dan durf ik het bijna niet te vragen. Hoe zit het in elkaar? <lacht> Ja, nee, ja, het is wel zo inderdaad dat de producten die gekocht worden, worden gelinkt aan die bonuskaart, zodat we persoonlijke bonussen kunnen, uh, kunnen geven aan die mensen. Ja. Om ze natuurlijk weer te lokken ja. naar de winkel terug. Dus ja, hoe zit dat met de privacy? Ja, we weten verder niet adresgegevens of ja, het is gelinkt aan e-mail, e maar. Ja, het is Niet haar huisadres zo. Nee, zeker niet. Nee. niet. Alleen de e-mail die de mensen invoeren, die is bekend. Albert Heijn weet dan dat je liars koopt, ja. ik voor allemaal. En, ja, maar je, mag, je kiest daar wel zelf voor. Want je kan, hem natuurlijk, je kan de bonuskaart altijd gebruiken uh, zonder hem te personaliseren. Dan heb je alles nog alle bonus Maar als je hem personaliseert, dan hoop ik dat mensen zich natuurlijk van bewust zijn wat ze doen ja. en welke gegevens ze invullen. Dus dat is wel, hoop ik, van de meeste mensen een bewuste keuze. Ja. Ja, nou, er zijn helemaal mensen die zeggen van ja, dat interesseert me niet, dus ja, ja. dat krijg je ook. Ja, dat kan ook, ja, ja. ook helemaal goed, ja. ja. De mooiste tijd van het jaar. De Zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Ik heb ook nog een aantal baantjes gehad. Ik ben nog vertegenwoordiger geweest in Teddyberen. Maar ja, ik ging zo verschrikkelijk op een vertegenwoordiger lijken, dat als ik bij een benzinepomp kwam, dan kreeg ik al een bonnetje met BTW, zonder dat ik gewoon vroeg. Nou, dan lijk je op een vertegenwoordiger, hoor. Met zo'n kadet op gas. En je ging? Ja, maar uiteindelijk kreeg ik een prima job. Ik werd kredietbewaker bij de bank die met u meedenkt. En wat is er mooier dan de kredietbewaker. Drie jaar geleden, heel Nederland, zat tot ver over zijn speelzolders in de schulden. En ik was kredietbewaker. En ik greep elke maandagochtend de telefoon. Mevrouw van der Velde, goeiemorgen. U spreekt met Van Breukelen van de bank die met u meedenkt. Goeiemorgen. Hoe gaat het? Gripperig En financieel. Ook grieperig. Lenend. lenen betalen lenen lenen betalen betalen lenen lenen tap tap lenen len tap tap lenen len tap tap lenen len tap tap lenen len tap tap lenen tap tap lenen len tap tap Je bent veel rijker dan je denkt. Laat die welvaart nou net aan je neus voorbij gaan. Kom nou, linaline papalen, linalin talen, linaline plek, kom maar. Pak het op. Pak het op het pak het pak het pak het pak het pak het pak het op. Wat? Zie je die auto? Dat is jouw auto, ja, maar zie jij die auto, dat wordt jouw auto als jij komt linaline papalen, linalin wat. Heb jij nog een stereo in je toilet? Kom maar, linalin heb je nog geen toilet in je stereo? Kom maar! Ja. En iedereen pakte het. Heel Nederland pakte het met beide handen aan. Heel Nederland ging op de lat naar de wintersport via En de advertenties werden ook steeds onbeschofte. Onze bank die adverteerde dan met die lelijke André van de Heugel. Maar je had ook van die advertenties zo van, de bakker is er voor brood en vola voor geld lene lene, tap, taal, lene, lene, tap, Kent u één bakker waar je het brood ook weer terug moet brengen? <tie> lene lene, tap, taal, lene, lene. Tap, taal, lene, lene tap, en ik werkte op de afdeling betalen, betalen, betalen, En naast ons zat de afding, lene lene lene, liep wel eens de afding, lene lene lene binnen. En zei ik daag ik ben van taptaal Maar hou eens op met dat lene, lene, lene, want ze betalen toch niet. <tie> zeg je man ja maar is mijn werk dat lene, lene, lene. Ik zei ja maar ze betalen toch niet. Die, ja maar is mijn werk ik zei dan hou je ermee op. Want alles had zinloos is, moet je ermee stoppen ja, maar dan raak ik mijn werk kwijt. Ik zeg nou in, ja, maar kom ik in de WW. Ik zeg nou in. Ja, maar dan verdien ik minder. Ik zeg nou in. Ja, maar ik heb mijn huis nog niet afbetaald en mijn, en mijn televisie en ik moet juist door. Dat is het systeem van. Ik ben naar mensen thuis geweest en die woonde in zo'n klein kamertje. Echt groter was het niet. Zo'n klein kamertje. Je had er nog een Turkse student in gestopt. Zo'n klein was dat kamertje. En dan stond hier de tv en hier de bank. Zo'n bank ook op afbetaling, Zo'n drie sits finata bank. En zat je tv te kijken en zei je: Wat is er op het andere net? Oh, dan moet ik even naar de slaapkamer om een afstandsbediening te pakken. En die afstandsbediening die lag in de slaapkamer omdat hij er niet eens tussenpaste in het kamertje. Tussen die tv en die bank. Zo klein was dat kamertje. Maar het was allemaal aangepraat via lenen leni tap taal ta, ta, ta, Kom maar! Vaak dacht ik: Ach, wat is er nou eigenlijk erg aan? Als iemand nou in zijn eigen huis een beetje voor lul wil zitten met zo'n stukje Philips know-how. Wat is er nou erg aan? Ze moeten het gevoel wel hebben van nou, ik trek de wijde wereld in. Van Duitsland drie. naar België 2, naar Nederland één. Wat is er nou erg aan? Kijk, het wordt pas eng. Op een avond dat een Reagan of een Chernenko tegen een vrouw zeggen: moet even naar de slaapkamer om afstandsbediening te pakken. Dan wordt het eng. Dan wordt het doodeng. Daar zat ik heel vaak over te piekeren. Daar probeerde ik wel eens over te praten met mijn collega's. Daar probeerde ik wel eens over te praten. Die waren allemaal druk met leneleen, taptaal, leneleen, taptaal, leneleen, taptaal, leneleen, taptaal. Riep ik: Hé! Hey, Doet het jullie nou niet? Dat er op hetzelfde moment, dat er boven ons een symbolische bom hangt, dat jullie je daarmee over druk maken. Over dat leneleen, taptaal, leneleen, taptaal. Doet dat jullie dan niet? Doet dat jullie dan niet? Doet dat jullie dan niet? Dan zei ze: hebben wij hem gefinancierd? In the morning, and your head feels just size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is life. And you wake up in the morning, and your head feels just size. Where you, go? Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? ...heel erg vrolijk van Amy McDonald En ik hoop jij ook. Want het heeft echt hele lekkere liedjes... ...waar je, je lekker mee op kunt meeweggen. Zoals deze. This is the life. En lenen, lenen, betalen, betalen. Ach, Joep van het hek. Ook weer van een tijdje geleden, maar het is nog steeds hartstikke actueel. Het uh, loopt al aardig tegen 12 uur. En je weet het, na twaalf uur uh, kun je verzoeknummers uh, aanvragen. Althans, je kunt dat nu alvast doen. Dan gaan we na 12 uur daar onmiddellijk mee aan de slag. Dus, uh, en wil jij iets anders horen dan wat ik breng? Want je kan uh, best bij jezelf bedenken van... die muziekkeuze van Blokhuizen, dat lijkt helemaal nergens op. En ik heb veel betere ideeën. Nou, zet die dan... Uh, op onze website www.omroepzvl.nl bij verzoekje. En dan gaan we met dat nummer die jij graag wil horen aan de slag na 12 uur. Zit er een leuk verhaaltje bij van, van waarom je dat wil en uh, hoe dan wel en uh, welke herinneringen je erbij hebt. Of voor iemand speciaal misschien, zou zomaar kunnen. Ga naar onze website omroepzvl.nl, dien dat verzoekje in en je hoort het straks hier na 12 uur bij ZVL.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 Station, black roof, country, no gold payments, tired star. Ja, Wat een mooie antieke. Vind je niet een oude rocker zou je kunnen zeggen. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. White Room uit 1968. En ach, it's the most wonderful time of the year. Nou, dan natuurlijk, dat natuurlijk van Andy Williams. Wie anders? Nou, wat ga ik nu doen? Ja, ik ga er vandoor. Het is mooi geweest. Zometeen lekker veel muziek na 12 uur op jouw verzoek. En ik ga jou natuurlijk het allerbeste wensen. Hele leuke feestdagen, zometeen. Eerste en tweede kerstdag. Uh, maak er een mooie tijd van, een mooie kerstavond. Met vrienden en kennissen. En als je alleen bent, luister dan mee met ons. Want wij zijn er natuurlijk ook voor jou ook op kerstavond en de kerstdagen. Dus luister vooral Zet Dan gaan we je kerst ook een beetje leuk maken. Dus stay tuned, zou ik zeggen. Ik wens u voor vandaag een hele mooie dag. En ik besluit vandaag met een hele bijzondere van José Feliciano. Natuurlijk ook weer kerst met deze Feliz Navidad. Ik wens u nog een ontzettend mooie dag. En wat mij betreft tot volgende week zondag zo pal voor nieuwjaar. herohan y felicidad feliz navidad